10 uur, Jobboot met het NOS-journaal. Het Internationaal Atoomagentschap in Wenen maakt zich zorgen over problemen bij een Japanse kerncentrale. Het koelsysteem van de centrale bij de havenstad Onahama werkt niet goed na de aardbeving en de tsunami. Mogelijk kan er een kleine hoeveelheid radioactief materiaal lekken. Ongeveer 3000 mensen in de buurt van de centrale zijn geëvacueerd. De aardbeving van vanochtend is de zwaarste beving in Japan in 1200 jaar. Dat heeft het Amerikaanse Geologisch Onderzoeksinstituut gemeld. De breuk in de aardkorst is 240 kilometer lang en 80 kilometer breed. Hoeveel doden er door de zware beving en de tsunami zijn gevallen is niet bekend. De politie heeft in de noordoostelijke stad Sendai tot nu toe 151 lichamen geborgen. Het Japanse persbureau Kyodo schat dat er zeker duizend mensen omgekomen zijn. Ook worden nog veel mensen vermist. Er is nu nacht in Japan, wat het zoeken naar slachtoffers lastig maakt. Als het straks licht wordt, gaan de hulpdiensten verder met hun werk. Een groot deel van de noordoostelijke stad Kessenuma staat al uren in brand. Het gaat om een gebied van zo'n 4,5 kilometer lang en 2,5 kilometer breed. Het westen van Japan werd een uur geleden ook door een aardbeving getroffen. Het epicentrum lag in de regio's Niagata en Nagano...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 Ook vandaag is er weer gevochten in Libië. Over het verloop van de strijd bestaat veel onduidelijkheid. Westerse journalisten zeggen dat de troepen van Gaddafi... de stad Zawiya onder controle hebben. Ook om de stad Raslanoud wordt nog steeds gevochten. Het weer vannacht wisselend bewolkt. Morgen is het zacht met maximaal rond 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 Maak kennis met de documentaire reeks Historische Oorlogen. Koop morgen het AD met gratis dvd. Zoek je spanning? Avontuur? Secondlove.nl Alles mag, niets moet. Een reis door de tijd. Koop morgen het AD met gratis dvd. De Kruistochten. Langs de lijn met Menno Reemeijer. Goedenavond met Utrecht-Groningen, Rachne Niemeijer. Lang was het niks, maar we zien in ieder geval een doelpunt vanavond. Er staat een uur op de klok en de invaller, hij staat echt koud twee minuten binnen de lijnen. Hij heet Frank de Moersje, gekomen voor de kogel. Hij krijgt die ballen van een meter of drie, vier afstand, keurig netjes in, krijgt de bal op zijn hoofd de corner die komt vanaf de linkerkant. En uh, hij wordt volgens mij nog verlengd, zelfs door een verdediger van Groningen. De Moesje, 1-0 voor Utrecht tegen Groningen. Kijk, dat is lekker beginnen met een, een programma. Veel schaatsen ook deze uitzending, hoor. Het was een bijzonder succesvolle dag op de WK. Afstanden in Insel met wereldtitels voor Irene Wust en Bob de Jong. U weet het vast zeker al. Wust won gisteren al de 3000 meter. En vandaag moest die tweede titel volgen op de 1500. Het is toch een beetje mijn afstand. En ja, hier wil je gewoon graag als Olympisch kampioen heel goed op rijden. En ja, worden en dat was zo leuk met zo'n race. Zeg fantastisch. Aanvoller Mounir El Hamdoui gaf een interview aan de NTR. Morgen te zien op tv en straks alvast een stukje te horen. Want hij gaat daarin op de achtergronden van het conflict met AS-coach Frank de Boer. Kijk, tuurlijk, je moet af en toe uh, even je mond dicht houden. Misschien is dat uh, in sommige momenten beter, maar, maar ik ben van nature gewoon een eerlijke persoon. En we gaan uh, vooruitkijken naar het voetbal van dit weekend van de top. Van de topploegen heeft P.S.V. het lastigste duel in het vooruitzicht, want het moet uit tegen N.E.C. en dat na een zware Europese week. Coach Fred Rutte weet waar het dan op aankomt. Ja, dan is het vaak is het overleven, overleven en uh, de manier waarop dat, dat, is, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Ja, zo is er nu een niks en zo is het in één keer 1-0 Utrecht Groningen raken niet meer. Zo zie je maar. Utrecht aan de leiding in deze wedstrijd. De corner, ik had het volgens mij nog niet gezegd, kwam van de voet van Dries Mertens. Stenman was ongelukkig, verlengde de bal tot op het hoofd van de moes. Utrecht nu via de rechterkant met Cornelissen die de bal nog probeert binnen te houden bij de achterlijn. Maar daar slaagt hij niet in. En zo blijft het dus voorlopig 1-0 in deze wedstrijd. Je kon tot op dit moment in ieder geval nog zeggen dat Groningen het verdedigend misschien allemaal behoorlijk oké okay voor elkaar had. Want het gaf weinig weg, maar... Aan de andere kant aanvallend. Helemaal niets gezien van het elftal van Pieter Huistra. Drie zware nederlagen in de afgelopen periode. Maar Tafs toch nog altijd kwakkelend met die liesblessure en er niet bij. De Moesje niet fit genoeg voor een hele wedstrijd. De kogel mocht in de punt van de aanval beginnen. Van Wolfswinkel op 10 bij Utrecht. En de kogel dus vervangen voor de gelukkige De Moesje. Die zijn vierde treffer van dit seizoen maakt. Utrecht een afvallende bal met Mezoe en Mertens aan de linkerkant. Doorgespeeld richting Strootman. Strootman met een strakke voorzet. En de bal op het hoofd bij Sparf. Dan gaat Grankvist er door. Deelt hij ook nog een beuk uit aan van Wolfswinkel. Maar is dat geen overtreding. En de Moesje blijft doorjagen, want daar is hij goed in. De moersje krijgt de bal bij Strootman, die krijgt hem voor de linker. En die raakt de bovenkant van de lat. Het moet gezegd, spectaculair, het moet gezegd. Hij speelt weer een goede wedstrijd. Hij zit in de voorselectie, Strootman, van het Nederlands helft. Dan met natuurlijk als uh, doelman Michel Vorm van Utrecht. Maar die deed hij weer goed, ook de Moesje die sterk bleef doorjagen... Was hier duidelijk aanwezig. En misschien had de bal nog wel op de stip gemoet ook bij dat moment met Van Wolswinkel. Bossen stond er dichtbij en liet het allemaal verder gaan. De trap nu van de keeper van Groningen. Luciano da Silva. Bal op het hoofd van Silberbouwer. Silberbouwer moet nog een keer de lucht in tegen twee spelers van Groningen. Hij wint dat duel. En dan is het op de helft van Groningen. Grankvis die de bal over de zijlijn komt. Althans dat leek de bedoeling. Maar hij slaagt er niet in. De bal blijft in het spel. Utrecht niet in de problemen hierdoor. Want Vostermans, hij zit, er, hij zit erbij. In de 63ste minuut met die 1-0 voorsprong voor Utrecht op het bord Het wordt een zware avond. Wederom voor SC Groningen. Tenminste ziet het eruit, zoals we het horen vertellen. Dan het schaatsen maar. Want er was weer goud voor Irene Wust op de WK afstanden. Maar op de 1500 meter kon het oranje geluk sowieso helemaal niet op. Want ook de nummers 2 en 3 komen uit Nederland. Een reportage van Steven Dadebouwt. 1, 2, 3 klinkt het in de Max Eiger Arena in Insel. Boven aan het podium: Irene Wust. Daarnaast op de tweede plek: Diana Valkenburg. En op de derde plek: Jorien Voorhuis. Een mooi oranje gegeurd podium dus. Champion representing de Nederlanders, voor de Nederlanden: Irene Wust. Ben jij van, uh, van Vlees en bloed? Ik ben zeker van vlees en bloed Ik Weet je het heel zeker? Ik weet het heel zeker, ja. Want ja, je vloog weer, hè? Ja, ik vloog weer en het was echt uh, waanzinnig om zo te schaatsen. En, ja, het klopte gewoon, elke slag was raak en uh, ja, vooral uh, in die opening was, deed ik nog gewoon relatief rustig gewoon goed in de slag komen. En toen uh, ja, vooral de tweede ronde die, die liep echt fantastisch en uh, ja, het is echt uh, een beetje mijn ijs hier. Ja. En dan sta je op zo'n Nederlands podium, is dat nog extra bijzonder? Ja, tuurlijk, dat is echt uh, extra gaaf. En die andere twee dames, uh, Diana en ook Jurien, het is echt uh, uh, natuurlijk fantastisch om met je ploeggenoten op het podium te staan. En, ja, wie had er wel af gedacht dat een heel Nederlands podium zou zijn? En uh, ja, echt, uh, echt een feestje. Ja, we hadden er gisteren al over, je bent op weg naar vier, deze keer ook afvinken. Ja, twee keer hard, twee keer goud. Ik zit op de goede koers. Nou ja, de twee moeilijkste moeten nog komen. 1000 meter is natuurlijk wel, uh, wel vrij moeilijk, want er zijn ook veel sprinters die we meedoen. Dus wordt er uh, ja, weer een mooie dag, denk ik. Ik ga er wel voor. En ja, die ploegen uh, hopen dat, uh, ik denk als in de vorm zoals we nu zijn... ...en ja, vandaag alle drie op het podium, dan uh, zit daar zeker ook een kans in. Heb je de juiste medaille? Ik heb vandaag de juiste medaille gekregen. gegeven. Ja, het was echt een hele vette race. Ik zat er echt heel goed in. De... Ja, ik weet niet eens de rondetijde meer, het is me wel gezegd, maar ja, de opening liep gewoon goed. De eerste ronde was heel goed. En uh, ja, ik reed me gewoon heel goed door. En ik zat er zo lekker in en ik kon alles erin geven. En, uh... Ik kwam op de finish en ik was echt heel blij met de hele goede race. Wil je ze nog horen, de rondetijden Of zeg je van, nou, uh, kan maar gestolen worden? Ja, ah, kan wel gestolen worden, dat maakt me niet uit. <laughs> ja, want jij ja, hebt die zilveren medaille nu in handen. Ja, dat is echt uh, ja, super. ik ja, krijg jij het gevoel van, ja, dit zou wel eens een uh, medaille kunnen opleveren? Of was dat meteen al naar de finish? Nee, ik wist, meteen na de finish wist ik dat het een hele goede race was. Maar toen durfde ik echt nog niet aan het podium te denken. Eigenlijk uh, tot aan de laatste rit nog niet. Weet je, dan gaat de laatste rit starten en dan denk je, nou... Weet je, als ik er nog één achter me laat, dan sta ik op podium, maar nog durf ik het niet echt te geloven. Ja, tot een ronde voor het eind van die laatste race, ja, dan weet je het. En dan... Eh... Ik zag je niet meer. Ja, ik zag het kapot gaan en Schussler zat dan een tijdje ervoor. En, eh, zag ik al dat ze het niet ging redden. Dus ja, nog wel een beetje Ik Kan nog steeds niet echt geloven, maar ja, is gek. Ja, je werd vanochtend wakker. En toen? Toen uh, ging ik lekker naar de baan om uh, een pa, beetje een paar rondjes te rijden en uh, niet wetende dat ik vandaag 1500 uh, meter zou gaan rijden en uh, nu al het podium mee geëindigd, maar uh, ja, het is uh, voor Marit uh, heel vervelend dat zij uh, vandaag niet in actie kan komen en um, ja, het is... Um, voor mij nou heel mooi dat ik hier uh, een goede race rijd vandaag. Ja, geloof, je, geloof je het al? Je stapt uit je bed nou ja, om maar gewoon even naar de baan te gaan. En je eindigt op het podium. Ja, nee, onvoorstelbaar. Echt, uh, ja, het is echt, uh, <coughs> echt niet te bevatten. Het is echt, uh, echt heel gek. Ja, nou, dat ik hiermee op het podium eindig is, uh, is heel mooi. Hier in de die aan Klinkt nog mooier in het Duits. De drie dames op het erepodium op de 1500 meter. In de Nieuwe gewaard. Utrecht, Groningen, Ragnar. 23 minuten nog in Utrecht tot aan het einde van de wedstrijd. Die 1-0 voorsprong staat op het scorebord voor Utrecht. De goal van de Moesje dus gezien, de kopbal uit de corner van Mertens. En de bal bij Groningen helemaal terug tot bij het doelman Da Silva. Wel snel naar het middenveld gespeeld waar Sparaf kan oppakken. En dan is het Krankvist. Krankvist staat op 9 doelpunten. Miste vorige week nog een penalty. Ongelofelijke cijfers eigenlijk voor een verdediger. En Utrecht zoekt naar een. Groningen zoekt naar een vrije man op het middenveld. Die wordt gevonden in Kieftenbelt. De rechterverdediger die ver kan doorkomen. Mertens is hij heel makkelijk kwijt. Dan komt er een voorzet. En die belandt nog bijna achterin bij Bakuna. Dit ging allemaal wel heel eenvoudig bij Groningen. Dat mag Mertens zich aantrekken. Want iets van het tiekere duel aangaan. Dat lijkt me op zijn plaats hier. Want het werd erg dreigend. Maar Bakuna net een stapje te laat. Hiariej heeft wel de bal opgepakt aan de overkant van het veld. Linkerkant. Stenman is doorgelopen bij Groningen. Gaat richting de achterlijn. Wordt mee verdedigd bij Utrecht door Duplan. Hij raakt de bal als laatste aan. Dat betekent dat Stenman mag gaan gooien. Als we inmiddels in de 69 e minuut van de wedstrijd zitten. Groningen moet aan de bak. En doet dat goed met Hiariej. Kapt daar Strootman uit. Of het is Silberbouwer. Maar dan komt hij op de zijlijn terecht. Is Silberbouwer toch... Uiteindelijk de winnaar in dit duel, maar Utrecht krijgt de bal niet weg. Want Sparaf zit ertussen, de bal gaat het strafschopgebied in. Van linksaf ingespeeld, maar opgepakt door Vorstenmans. En dan weer Krankvist die met een jagende strootman niet veel anders kan doen dan de bal de tribune inschieten. En dus mag Utrecht gaan gooien met Tim Cornelissen. Cornelissen maakt de bal eventjes droog. Het veld ziet er trouwens ietsje beter uit dan een week geleden. Toen tegen Rode JC er nauwelijks combinatievoetbal mogelijk was. Het lijkt erop alsof er wel hard aan gewerkt is de laatste dagen om het in ieder geval egaal te krijgen. Veel bruine plekken nog altijd wel op de mat van de Galgenwaard. Vrije trap Utrecht. De Moesje even vastgehouden. De bal komt te liggen zo rond de middenlijn. Cornelissen staat achter de bal. De rechtsback van Utrecht. Vorstemans speelt voor Schut, die nog altijd last heeft van die trap van. Uh... De wedstrijd in de beker tegen FC Twente. en uh, Hij heeft een gebroken neus, die Vostermans. Wordt problemen dus achterin. En wat doet vorm nou? Krijgt een hele makkelijke terugspeelbal. Ene volgt ze tussen Bakuna en die gaat dan wachten tot die bal vanzelf een keertje bij zijn linker komt. Op de rand van het strafsomgebied. Hij had hem met rechts moeten aannemen. Dan had hij op de goal van Utrecht afgekund. Nu loopt de bal verder. Is de kans verkeken. En blijft staan dat Utrecht op 1-0 staat. En dat Duplan de bal heeft. Zit hij er op muziek in. Nou, als het snel gaat. Duplan gaat hij schieten. Bal naar de rechterkant. ...kant naar Van Wolfswinkel... ...Utrecht aan, de rechterkant van het veld... ...en dan gaat de bal naar het middenveld, naar Zilberbouwer. Het blijft 1-0 hier. Hij was de favoriet voor de wereldtitel op de 5 kilometer... ...Bob de Jong. Maar hij moest er ook wel heel diep voor gaan hoor, vanmiddag. Het lukte, zijn vijfde wereldtitel alweer... Jeroen Stekelenburg sprak met hem. Bob, gefeliciteerd. Moest dit van diep komen? Ja, ja vorige week in Heerenveen ging het niet veel makkelijker. Dan kon ik al vrij goed in uh, de begin de bochten bouwen... Ja, nu was het uh, dat ik op de kruising even bij. Ik heb uh, een paar keer flink moeten aanzetten om er goed voor te komen. Uh, dat, toen reed ik niet goed. Toen ik mijn bij was, ging ik goed rijden. En dan, uh, dan zie je de rondetijden naar beneden vliegen. Ja, want dat, het, dat het moeilijk kwam vandaag is het verhaal van de eerste helft van je race. Maar daarna is het, uh, ja, zijn de rondetijden geweldig. Is het dan ook genieten voor jou? Ja, als je dan 9-3 ziet en 9-7 voor, uh, voor Ivar. 9-2... Ja, dan, eh, je hoort dat je er gewoon een seconde onder zit. Ja, dan is die laatste ronde lekker. En toch de angst nog hebben dat hij voorbij komt. En dan, eh, ja, gewoon het eindelijk doorrammen. En dan, eh, ja, is je eindelijk weer binnen. En was het moeilijk, want er was veel druk. Iedereen verwachtte van jou dat je wel even ging winnen. Is dat lastig? Ja, natuurlijk. Op, op het moment dat je moet winnen, nou ja, van de omgeving. Van jezelf misschien ook. Ja, nou goed, je weet dat je alles vindt het hele jaar en dan wil je deze ook pakken. En die telt zeker. En dan, dan moet je, maar je wil ook. En dan is het moeilijk om de rust te bewaren. Mijn ervaring helpt eigenlijk om mee, omdat ik gewoon weet van het zit goed en blijf maar rustig. Bleef je ook rustig na die tijd van Lee? Was dat iets waar je van schrok of was het een tijd waar je van ah dat kan ik wel? Nee, in Heerenveen had ik die tijd vorige week gereden en het is hier beter. Dus daar schrok ik zeker niet van. Ja, je beste afstand komt nog. Morgen de tien. en we uh, kijken of we daar nog een uh, titel kunnen pakken. Maar uh, eerst hulde en daarna goed uitwerken. Gefeliciteerd. Dankjewel. toepasselijker eh, met de wedstrijd als vanavond. veel Collins en I missed again, Ragnar Sparf ligt bij Groningen geblesseerd op de grond. Het is een duel met Duplan, een kwartier voor tijd. Utrecht op 1-0 voor, er is niet veel aan de hand. En dus staat Sparf maar snel op, omdat hij zich beseft dat er niet zoveel tijd meer is om een gelijkmaker te maken hier vanavond in Utrecht. De bal wordt genomen ter hoogte van de middenlijn. Gaat richting de rechterkant. Bakuna met een harde voorzet. Achterin misschien nog Enevolse. Maar daar is Duplan om de bal weg te koppen voordat Enevolse kan gaan schieten. Utrecht heeft zojuist gezien dat Groningen een behoorlijke kans kreeg. Want Utrecht gaf ruimte weg links achterin. Bakuna kwam op. Aan de rechterkant. En had misschien de bal richting de 5 meter lijn moeten spelen. Want daar stond een ploeggenoot. Nu zocht Bakuna de lange hoek. Maar elke keer als hij voor de goal komt blijkt dat hij geen spits is. Want dan verliest hij een beetje het overzicht. Hoewel hij een keer knap de lat raakte in deze wedstrijd. Groningen met Sparf. Groningen gaat proberen wat meer druk te zetten op de helft van Utrecht. Enevolts bal komt niet terecht. Voor, uh, voorin bij Mamedov. Hij is de topscorer van het tweede elftal van Groningen. En krijgt de laatste weken speelminuten. Maakte er 12 in het tweede elftal. En Groningen via de rechterkant met Duplan. Grote passen van de Fransman. Tegenover hem staat Sparf. Dan gaat hij naar de punt van het strafsomgebied. Moet hij eigenlijk wat achteruit, Duplan. En dan nog een keer het duel met Sparf. Dan is hij er eindelijk langs. Komt de voorzet maar aan tegen de benen van Stenman. Maar het levert voor Utrecht, als ik goed geteld heb, wel de negende corner op in deze wedstrijd. En daarbij. Kan je de aantekening maken dat er allemaal heel weinig gevaar uit is gekomen. Behalve dan uit die corner waar natuurlijk uit gescoord werd door de Moesje De invaller die op dat moment maar een paar tellen echt in de wedstrijd stond. En echt een paar ballen ook maar in zijn voeten had gekregen. Ik denk een stuk of twee voor die Raakopte. Mertens de man van de corner waar de goal uit viel. Nu aan de overkant van het veld. Mertens bal komt gevaarlijk voor de Moesje Achterin nog misschien Silberbauer. Want de Moersje verlengt de bal, onbedoeld denk ik, tot bij Silberbouwen bij de tweede paal. Dan gaat hij via de Deense aanvoerder van Utrecht naast. En mag Luciano da Silva de bal in minuut 78 oppakken. Groningen nog altijd achter op 1-0 in Utrecht. Sport kort. Een tijdrit vandaag in de Wielercours Parijs-Nice. En in die tijdrit probeerde de Duitse Andreas Kleuders een te verdedigen. Maar dat lukte niet. Verslaggever Joris van den Berg. Zijn landgenoot Tony Martin kwam, zag en overwon. En slachte eigenlijk iedereen die aan de tijdrit deelnam. Het was ook heel snel gepiept hoor. Bij het eerste tussenpunt nam Martin al een grote voorsprong op de rest... De tweede tussentijd werd daar neergezet door Bradley Wiggins. En Kleuden lag toen al 36 seconden achter op zijn 10 jaar jongere landgenoot. En het gat tussen die twee in het klassement, Kleuden stond eerste en Martin vierde, was 10 seconden. En het was toen dus al gepiept naar 15 kilometer. 12 kilometer verder had Martin er nog eens 10 seconden bij gedaan ten opzichte van Andreas Kleuden. Martin wint in 33-24, Kleuden wordt vierde op 46 seconden, Liewe westra knap zesde... En wat opviel was dat Pauke Mollema sneller rijdt dan zijn kopman Luis Leon Sanchez. 35,02 om 35,04. Mollema klimt door een goede degelijke tijdrit naar de tiende plaats in het klassement. En in de Tireno Adriatico werd weer gesprint. Gisteren won daar Ferrer. Vandaag ging de zegen naar de Argentijn. Juan José Haido. Wederom een sprintsucces in de Tirreno waar... Verre aan de leiding blijft. Turner Juli van Gelder heeft zich bij een Challenger-toernooi in het Duitse Cottbus geplaatst voor de finale van de ringen. Hij kwam de kwalificaties als vierde door. Tennessee Robin Haas is in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Indian Wells uitgeschakeld. De Duitse Rainer Schuttler was in twee sets te sterk. Na anderhalf jaar afwezigheid is Tennessee Roger Federer in juli weer in het Zwitserse Davis Cup-team te bewonderen. Zwitserland speelt dan tegen Portugal. En ze kunnen de hulp van Federer goed gebruiken, want zonder de nummer van de wereld degradeerde Zwitserland uit de wereldgroep. Federer's landgenoot Beat Voijs, een uh, skier, won verrassend de afdaling bij een wereldbekerwedstrijd in Noorwegen. Hij beklom voor de eerste keer in zijn carrière het podium bij een wereldbekerwedstrijd. De Canadees kwam het tweede. Uh, Michael uh, Wallihofer uit Oostenrijk eindigde daar als derde. De vrouwen kwamen trouwens in actie in Tsjechië en daar ging het om de reuzenslalom. Victoria Rebensburg was daar de beste. De Olympisch kampioenen verstevigden daardoor de leiding in de wereldbekerstand. Met nog één wedstrijd te gaan kan haar de eindzege eigenlijk niet meer ontglippen. En Formule 1-coureur Robert Kubica gaat morgen voor de vierde keer onder het mes. Hij zal opnieuw aan zijn elleboog worden geopereerd in een ziekenhuis in Italië. Begin februari crashte de pole in een rally en liep hij verschillende gecompliceerde botbreuken op. Waar iedereen Stefan Groothuis had verwacht, was het Kjeld Nuis... die op de duizend meter het dichtst bij winnaar Sharni Davis in de buurt kwam. Nuis werd bij de WK afstanden tweede op 2200 ste achterstand van Davis. En dat was ook voor Nuis zelf een grote verrassing. Ja, zeker. Ik, uh, ik sta nog helemaal te trillen, joh. Ik uh, had hier alleen maar van durven dromen. en uh, Dat je dan tot de laatste rit moet wachten tot, het, uh, tot de uitslag bekend is. Ja, toen ik over het streep kwam dacht ik al yes, en het komt gewoon niet meer stuk. Het ik... was al een droomrit volgens ja, mij hè? precies, alles ging perfect. Toen ik uh, bij de opening al voor Mo zat, dacht ik al, nou dat gaat volgens mij gigantisch goed. En ik bleef gewoon doortrappen en die bochten aangaan en uh, het ging eigenlijk allemaal vanzelf daarna. Maar dan denk je nog, ja, maar ja, er, komt, er komt nog heel wat grof geschud. Ja, er komen zoveel goede. En uh, Morsen die er dichtbij zat, een supergoede laatste ronde. Ja, uh, die er dan uh, niet aankomt met zo'n opening, dus... Uh, is het iets wat je de afgelopen week ook uh, nou ja, aan voelt komen, zoiets? Van ik ben nu wel heel erg goed. Ja, zeker, zeker. rondjes gaat sneller dan ooit. Uh, 100 metertjes, opening, start gaat goed. Bochten was het enige. Ik moet ze gewoon goed hard uittrappen. En dan, uh, dan, gaat, het, uh, dan gaat het perfect. En dat ging dus perfect. Dus. Ja. Ja, maar je moet het wel, maar wel even doen. Hè. Je kan in vorm zijn, maar je moet hier op een WK dat wel even laten zien. Ja, maar ik was van tevoren hartstikke cool. En ik, uh, ik stond gewoon met een zelfverzekerheid aan de start. En uh, thanks. En ik, uh, ja... Vanaf de startschot ging het gewoon ging het lekker. En, en dan word je tweede. Ging het lekker. Zeg Zei Kjeld Nuis, ploeggenoot Steven Groothuis... Ja, die stond iets minder gelukkig op het podium. Hij vond dat hij had moeten winnen. Bij Groothuis ging het de afgelopen jaren op beslissende momenten vaak net mis. En ja, zo ook eigenlijk vandaag. Een reportage van Steven Dalebout. In 2009 werd Steven Groothuis vierde op de 1000 meter op de WK-afstanden. In 2010 vierde op de Olympische Spelen. Ook daar de 1000 meter... En in 2011, dit jaar dus, vierde op het WK Sprint. Gisteren vierde op de WK Afstanden. Tja, dan zou je verwachten dat die eeuwige vierde plek in het hoofd gaat zitten bij Stefan Groothuis. Maar gisteravond, na die vierde plek hier in Insel, wilde hij daar niks van weten. Ja, uh, weet ik niet. Ik, uh, ik, ik, ik heb uh, er al mee leren omgaan. Morgen staken wel weer. En vandaag staat al meteen al de 1000 meter op het programma voor Stefan Groothuis. Groothuis, favoriete afstand. Een uur voor de wedstrijd begint komt coach Jack Ori het middenterrein oplopen. Hij is natuurlijk een puur zang 1000 meter rijder die zich ook ontwikkelt op de 1500 en de 500 meter. Ja, en op de 1500 meter is hij is tegenwoordig heel gevaarlijk voor het podium. En uh, ja, hij was gisteren niet gevaarlijk genoeg. Hoe belangrijk is het voor, voor Stefan, Stefan Groothuis... Uh, nou ja, hoofd voor zijn, uh, hè, zijn mentale gesteldheid, dat hij vandaag op het podium eindigt? Ja, die is altijd belangrijk en uh, hij heeft genoeg veerkracht en uh, we gaan er gewoon vanuit dat hij vandaag op het podium gaat rijden en als dat niet lukt is het mislukt en dan zien we daarna wel weer, maar we zijn er niet bezig met uh, uh, als dan uh, scenario's, we zijn niet gewoon om een podiumplek naar binnen te trekken en als het niet lukt dan uh, moeten we ons bezinnen en dan moeten we kijken wat er dan weer uh, hoe we dat dan weer aan gaan pakken. Maar voorlopig uh, ligt hij heel goed op schema. Na zijn vierde plek op het WK Sprint dit jaar schreef Stefan Groothuis op zijn website dit seizoen nog beter in vorm dan afgelopen twee seizoenen en weer vierde op WK Sprint. En al lees en hoor ik reacties waarin staat dat het tijd wordt voor Groothuis om een eremetaal op een internationaal toernooi te pakken. Alsof ik die vierde plek steeds uitkies. Het komt er vandaag op aan, op die duizend meter. En Stefan Groothuis heeft zich warm gelopen. Hij staat op het punt van beginnen. In zijn rit tegen oud-ploegenoot Simon Kuipers. In de binnenbocht. Wow. Oh, daar ging hij bijna. Hè? En Oh, daar komt hij ongelooflijk ver buitenom. Ja, nou, wat gebeurt er nu? Het Groothuis gaat iedere rit winnen. 1, 08, 45. dat is de te kloppen tijd. En daar komt Stefan Groothuis niet aan. Het wordt de derde tijd voor Groothuis. En dus gaat de wereldtitel naar Shawnee Davis. Eindigt Kjeld Nuis -Nice op de tweede plaats. En in het gelijke al. Stefan Groothuis het zal het ongetwijfeld heel belangrijk hebben gevonden. Vooraf om niet weer vierde te worden... Maar ja, deze race, 28 ste achter Davis, op de derde plek eindigen, maar wel met een aantal fouten. Stefan Groothuis heeft het gevoel de titel misgelopen te zijn. Ik kon hier gewoon, had hier gewoon kunnen winnen, maar uh, moet je niet uh, verstieren. En uh, ja, dat deed ik natuurlijk wel. Gewoon twee binnenbochten, echt slecht. Heel slecht. Nou, valt het nog mee dat je eigenlijk derde wordt daarmee. Maar ja, goed, uh, je kan er gewoon eerste mee worden, als je gewoon normaal doet. En uh, ja, dat deed ik niet, dus uh, eigen schuld. Ik, uh, ik, ik zet hem gewoon niet goed neer. Ik wist gewoon dat ik, dat ik gewoon, uh, ja, dat moet ik even kort uitleggen hoe dat, maar ik weet gewoon wat ik moet doen. En ik, ik draaide gewoon mijn bovenlichaam er in En toen kon ik niet meer doen wat ik moest doen. En uh, ja, toen hield ik hem gewoon helemaal niet meer. het vloog volledig de bocht uit. En uh, ja, toen ging ik de volgende bocht in en, en dan ging ook weer gewoon helemaal, uh, die binnenbocht ging zo slecht gewoon. Ja, dat verlies je hem gewoon helemaal op. Nou, nou zei jij uh, na het uh, BK-sprint, ik wil niet weer vierde worden. Uh, dat, die vierde plek, de hele tijd, daar gaat het ook de hele tijd maar over. Um, toen dacht ik vooraf, nou ja, uh, een podiumplek, dat zou mooi zijn. Maar ja, nu sta je weer met dit gevoel hier volgens mij. Ja, klopt. Nou ja, goed. Maar uh, nou, nou ja, precies. Misschien wil ik ook gewoon maar blij wezen dat ik gewoon een keer niet vierde ben. Zoals gisteren. Um, maar ja, als je kan winnen, dan wil je winnen. en uh, Dat weet ik gewoon heel zeker dat het, dat het vandaag heel goed had gekund. Maar ja, dan moet je het wel doen. En, uh, uh, maar goed, de band van de vierde plek is even gebroken. Ja, en een plekje omhoog, dat ook nog. Uh, maar jij zegt, je hebt het verstierd. Is het het moment dat je het verstiert of is dat het niet? Ik wil dat het aan de wedstrijd uh, ligt, precies. Ja, weet ik niet. Ik kan moeilijk zeggen. Misschien wel deze keer. Weet ik niet. Misschien dat ik uh, wel voor de verkeerde... Dat ik iets te, te spannend vond om die bocht in te gaan of zo. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Maar ja, dat is achteraf kijken, dat kan ik moeilijk nu uh, zeggen of dat zo is. Maar uh, het is wel duidelijk dat ik het in ieder geval niet gedaan heb wat ik moest doen. Dus dubbele gevoelens van Steven Groothuis. Brons op de 1500 of de 1000 meter. En had ze graag meer gewild. Uh, Utrecht dan weer Utrecht, Groningen, niet meer. Vier minuten nog tot aan het einde. Wat ruzie tussen Duplan en Stenman. En er loopt er daar nog eentje achter aan de linkerkant. Ene Volze, die loopt al wat langer te zuigen. En de scheidsrechter Bossen gaat achter dat stelletje aan. Maar ik denk dat hij uiteindelijk niks gezien heeft wat goed is voor een kaart. Alhoewel die nu wel volgens mij Volse even bij zich gaat roepen. Ja, daar aan de overkant van het veld. Gaat dat gebeuren? En uh, nou, een vermanend woord van scheidsrechter Bossen. Daar blijft het bij. We zitten op inmiddels 3,5 minuut voor tijd. Vrije trap is genomen bij Groningen. Van Wolfswinkel voor Utrecht. De Moesje, ruimte ligt bij Mertens. Die een sterke tweede helft speelt bij Utrecht aan de linkerkant. Terwijl er nog maar zijn invaller klaar staat bij de thuisploeg aan de linkerzijkant van het veld. En die nog eventjes moet wachten. Die er nu bij kan gaan komen. Jacob Lenski. Hij is uh, zijn basisplek even kwijtgeraakt. En wie gaat er dan uh, vanaf? Neesu. Een wissel op uh, de linksbackpositie uh, bij Utrecht. Voor de rest verandert daar niet zo heel veel. En als de wedstrijd even stil is, kunnen we nog even terug naar een moment van een paar minuten geleden. Een slaande beweging gezien van Luciano da Silva. In de buikstreek bij Rick van Wolfswinkel. Die pijn had in die buik. En dat lijkt me een momentje voor de aanklager. Een paar minuutjes nog in Utrecht. 1-0 voor de thuisproef tegen Groningen. Mounir El Hamdoui heeft zich voor het eerst op televisie uitgesproken. over zijn situatie bij Ajax. Hij werd vorige week door coach Frank de Boer uit de selectie gezet. wegens ontoelaatbaar gedrag. Nou, El Hamdoui gaat in op de achtergronden van het conflict. in een interview met het programma De Halve Maan van de NTR. Hij denkt dat cultuurverschillen ten grondslag liggen aan de problemen.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 Met verschillende culturen om te gaan en weten hoe je die moet uh, benaderen. En, en, en. Bij mij is het heel, heel belangrijk als ik, uh, als ik gewoon uh, het, het respect uh, krijg van een trainer. Maar dan, uh, ik, ik ben sowieso iemand die, die, die het respect uh, geeft aan iedereen die ook gewoon heel normaal met mij omgaat. Ik ben niet iemand die speciale aandacht uh, nodig heeft of, of uh, speciale behandeling. Absoluut niet. Ik ben juist... Uh,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 Marokkanen zijn over het algemeen ook wat temperamentvoller. Kunnen we dit conflict zeg maar uit de wereld helpen dat je weer in het eerste gaat spelen? Ja, nee, dat. Uh... <laughs> dat, uh, dan moet je voor bij de trainer zijn. Dus. Meneer Alhamdoui zegt dat andere trainers dus goed met cultuurverschillen omgaan. En impliciet geeft hij dus aan dat de boer daar niet zo goed mee omgaat. Nou, morgen is het complete interview te zien in het programma De Halve Maan van de NTR. Nederland 2 om 12 uur. Ja, en dan is het aan coach de boer om te bepalen of hij weer bij de selectie komt. U hoort het Alhamdoui zeggen. Nou, de a-jaarscoach wil er vandaag niet veel over zeggen. Maar Alhamdoui lijkt niet in zijn plannen voor te komen. Kijk eens, we hebben laten zien dat we met dit team heel goed kunnen voetballen. Nou, dan zal ik daar niet zomaar van afstappen. Dat is logisch en hij zal zich gewoon weer moeten bewijzen zoals elke ander en nu heeft hij een streepje, ja niet voor zeg maar, nu heeft Simon een streepje voor omdat je natuurlijk hebt laten zien hoe, hoe graag je, hoe, hoe je wilt voetballen. Zij coach Frank de Boer, voetballen dus nog eventjes zonder El Elhamdewi. Ook komend weekend tegen wie Ajax speelt en uh, wat dit allemaal betekent... gaan we zo meteen over praten met Jeroen Elshof. Neem het hele weekend door. Maar nu natuurlijk de actualiteit van vanavond. Utrecht-Groningen 1-0. Ragnar Niemeijer. We gaan de extra tijd in. 1-2, daar is die extra tijd. En hoe lang gaat die duren? Twee minuten in totaal. 1-0 voor Utrecht tegen FC Groningen. Dat het wel probeert, dat een uh, nieuwe spits bracht. Al eerder, Mamedov, dat ook een... Uh, debutant op het middenveld erbij zet Danny Post. Hij mag zijn eerste minuten vanavond maken. Maar echt grote kansen heeft het afgelopen tien minuten toch eigenlijk niet opgeleverd. En de trap van Michel Vorm. De bal is weer in het spel. Kieft hem belt, ramt hem lukraak naar voren. Dan komt hij vanzelf een keertje aan, maar niet vandaag. Want Forstermans zit ertussen. Stenman pakt op en dan, ja, Silberbauer knap hoor jongen. Trapt de bal zo de helft op van Groningen waar werkelijk helemaal niemand staat. Had misschien beter de bal in de ploeg kunnen houden. Want nu heeft Da Silva, de keeper van Groningen, hem te pakken. En die maakte dus echt een slaande beweging richting Van Wolfswinkel. Toen de scheidsrechter stiekem eventjes niet keek. Maar Medof aan de zijkant. Groningen heeft een afgeslagen bal te pakken. Op de achterlijn een duel met man. Bal komt voor, maar weggehaald door een verdediger van Utrecht. Dan is het Van Wolfswinkel. Krijgt de bal niet goed weg. En dan wil aan de rechterkant van het veld Kieft. De er nog wel achteraan. Maar karamboleert de bal over de achterlijn. En is hij voor Michel Vorm, de doelman van de thuisploeg. En zo sukkelt het, zo lijkt het naar het einde. En wendt Utrecht een zevende gelijkspel op rij af. Dat zou een evenaring zijn geweest van een record. Wat slechts twee keer eerder werd bereikt in de Eredivisie Feyenoord. Ooit in 1970 en Groningen het seizoen 82-83. De bal bij Michel Vorm. Hoe lang gaan we nog spelen in Utrecht? Het zal nog een paar tellen zijn als we in de extra tijd zitten. Die duurt nog 30 seconden. Daar is Hiarie. Moet hoog springen, want niet zo groot. De moesje in de buurt, wel groot. Winters, toch... Moet Lenski aan de bak. Dan is daar Kieftenbelt Belt met de bal naar voren. Naar Enevolsen misschien nog wel. Wordt gekopt door Tim Cornelissen. Zilberbouwer kan overpakken in de as van het veld. Gaat dan richting de rechterkant. Misschien is Duplan aanspeelbaar. En misschien kan het nog wel verder vooruit. Misschien richting Van Wolfswinkel. Nee. Want de bal onderschept door Krankvist. Krankvist balletje breed gespeeld. En dan is daar Evans terug naar Krankvist. Een paar meter voor de middenlijn. Groningen wil wel, maar kan niet. Zilberbouwer misschien met de onderschepping. Nee, want daar is het eindsignaal. Groningen verliest in de Galgenwaard met 1-0. De punten blijven bij FC Utrecht. Ja, u heeft al het nodige gehoord vanavond over de WK-afstanden in Insel. Al die medailles die we daar gewonnen hebben. Nou, er wordt ook geshortracked op WK-niveau. In Sheffield is dat WK begonnen. Nederland gokt daar ook op medailles. Dan vooral op de aflossing, de estafette op ijs. Het is mogelijk, gezien de resultaten de afgelopen maanden. Maar ja, de ploegen moesten zich op het WK eerst nog maar zien te plaatsen voor de finale. Vandaag, op de openingsdag, was dat het doel voor de Nederlandse vrouwenploeg. Een reportage van Edwin Cornelissen. In Sheffield wordt de spanning langzaam opgebouwd tot het moment dat het spektakel begint en het WK Short Track is begonnen met medaillekansen voor Nederland, met name op de aflossing. Vandaag is het de beurt aan de vrouwen en dan gaan de gedachten natuurlijk terug naar een maand geleden het EK in Heerenveen. En we gaan nu toch echt de finale in. Kunnen de Hongaarse vrouwen nog iets doen? Gaat hier goud komen voor Nederland? Het lijkt erop. Daar werden de vrouwen, net als de mannen, Europees kampioen. Is het goud? Het is goud, zeker! Nederland, Hongarije, Italië voor het eerst in de geschiedenis. Ja, ik, vind echt, ik heb er echt ontzettend van genoten, ja. Godverdom, we zijn gewoon Europees kampioen met best wel veel druk en een thuiswedstrijd. En uiteindelijk echt heel veel mensen op de tribune. Dus nou, dat is echt zo gaaf om mee te maken. Onder leiding van Jeroen Otter, daar staat hij aan de kant, is er goud bij de aflossing voor de Nederlandse vrouwen. Het was een overwinning die nogal wat deed. Ten eerste de andere landen gaan anders tegen je aankijken als je Europees kampioen bent. Ja, absoluut. Ja. Ook um, individueel kan je gewoon merken dat mensen anders... Anders rijden als je bij hun in de rit zit. En uh, ja, daar hamert je Jeroen ook wel op. Als jij soms denkt van, oeh, die is sterk. Ja, dat denken zij ook. En dan is er nog het mentale spel. Want het zelfvertrouwen groeit natuurlijk enorm met een Europese titel op zak. En dat is belangrijk in een sport als Short Track. Ja, we weten wat we kunnen. En uh, dat is heel mooi. Maar aan de andere kant, iedere wedstrijd moet je het maar weer doen. En het is niet dat als je het EK wint, dat je hier ook meteen hoog eindigt. Dus uh, je moet gefocust blijven en gewoon uh, goed rijden. Kom! Kom! De Europese titel die ligt nu achter de oranje dames. Nu moet het gebeuren op een nog hoger podium, het WK. Daar gaat Nederland in de halve finale, samen met nog drie andere landen. Bij de beste twee moeten ze eindigen om door te gaan. En door! Maar ja, dan komt Japan ten val. Alles geven, kom op, kom op! En even later ook Amerika. Ja, ja, ja! Rust, rust, rust, rust! En dan gebeurt het dus zomaar dat Nederland samen met China doorgaat naar de finale. Oké, okay, met een beetje geluk dan? Nou ja, in principe is dat geen geluk. Uh, wij hadden ook kunnen vallen een ander team uh, had ook kunnen vallen. Het is gewoon, je moet ook blijven staan om uiteindelijk de finale te kunnen halen. En, uh, het is niet voor niets Hun hebben gewoon fouten gemaakt en wij niet. En dat is eigenlijk hoe zo'n race zich ontwikkelt. Dan gaan teams ook fouten maken. Ja, zeker. Want wij zitten op een gegeven moment ook achter die Amerikanen in de laatste rondje. Ze voelen gewoon dat wij komen en dat wij hun opdrukken. En op dat moment ligt de druk bij hun. En maken hun een fout, ja, dat kan zelden ook andersom gebeuren. En zo wordt het zondag een bijzonder moment voor de Nederlandse shorttrack-vrouwen. Een finale rijden tegen China, Canada, Korea. Dat zijn historisch gezien grote shorttrack-landen. Nou ja, kom maar op. We hoeven er maar drie te pakken om te winnen. Dus uh, hopelijk kunnen wij ons gewoon in die strijd mengen. En uh, ja, we gaan natuurlijk voor een podiumplek. Wij zelf moeten goed rijden. Geen fouten maken, um, uh, ritme verhogen. Ja, en meegaan met de landen en uh, zorgen dat je profiteert van hun fouten. De andere landen hebben ook druk en uh, die moeten ook het titel verdedigen. En dat hebben wij niet, dus wij kunnen omgevangen gaan. En misschien hebben ze in hun achterhoofd nog wel die mooie dag in Heerenveen. Vandoor de gezusters van Kerkhof Politie. en Terremors tekenen voor goud bij het Europees kampioenschap aflossing. Toen het kwartje viel en de eerste grote titel binnen was, dan zijn we nu gewoon weer in de finale op een groot toernooi. Dus uh, ja, echt cool. Ja, zondag is dan die finale. Morgen dan moeten de mannen aan de bak, dan moeten ze de halve finale schaatsen van de aflossing. Op de eerste dag van de Cup in Amsterdam hebben drie Nederlandse zwemmers zich geplaatst voor het WK van komende zomer in Shanghai. Inge Dekker kwalificeerde zich op de 100 meter vlinderslag, Lennart Stekelenburg op de 100 meter schoolslag en Femke Heemskerk op de 100 meter rugslag. Heemskerk swom in de series een verbluffend snelle tijd trouwens van 1 minuut en 300ste. Een verbetering van haar eigen Nederlandse koor met bijna anderhalve seconde. En daar verraste ze zichzelf ook mee. Ik had niet verwacht dat ik hier, uh, hier al zo dik onder de miet zou zijn en ja, ja ik z'n uh, 1,6 of 7 harder dan vorig jaar op de 100 terug, Dus het uh, is een flinke stap. En uh, ja, uh, ik verbaas me vanmorgen wel. Ja, zeker. ja, want je ging zelfs bijna door de magische grens van één minuut. Ja, ik had het uh, graag op, uh, willen doen. Het vond wel een mooie stunt om dat uh, vanmiddag te doen. Maar uh, ging, uh, ik heb mijn strategie iets aangepast... Ik ging iets langzamer weg vanmiddag met opzet om, om 52 iets hard door te trekken. Want vanmorgen met 52 meter, of in ieder geval aan het eind, toen voelde ik hem wel goed. Toen dacht ik, oh, wanneer komen die vlaggen nou? Laatste 5 meter, kom op. <laughs> maar uh, nee, ja, weet je, ik ben hartstikke, hartstikke tevreden. Dit was eigenlijk nog een cadeautje. En uh, als het lukt is het heel mooi. en uh, nou, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het me wel gaat lukken. Misschien, uh, misschien uh, in Strasbourg, waar ik ook nog om terug ga zijn, En anders in Shanghai, in Estwet uh, of zo. Ja. Dus... Uh... Dat is ook mooi. Het was in ieder geval een heel dik Nederlands record. Maar ook internationaal gezien is het echt een heel goede tijd. Hè? Want stel dat je dit op het laatste EK gezwommen had... dan was je gewoon tweede geweest van Europa. Oh ja, ik wist er niet precies... Uh, de, die statistieken hou ik allemaal niet bij. Maar uh, ja, dat is altijd uh, uh, achteraf praten. En ik denk dat uh, de wereld uh, en Europa natuurlijk ook... Uh, gewoon een hele flinke stap hebben gemaakt. Ook uh, weer ten opzichte van uh, Budapest. Ik denk dat dat toernooi zeker wel even wennen was voor iedereen. Iedereen ik moest weer even uh, met die pakken en zo. En nou ja, ik, ik verwacht dat... Uh, ja, je ziet zoveel snelle tijden alweer. Dus ja, van de echte zwemmers, denk ik. Dus uh, ja. Het feit dat je nu al zo hard zwemt, eigenlijk vroeg in het lange baanseizoen nog. Is dat het uh, Marseille-effect? Nou, ik heb, me echt, ik heb me voorbereid op deze wedstrijd. Dus ik, ik, uh, het verbaast me in die zin niet dat ik hard ga. Want dat was ook de bedoeling. En uh, ja... Uh, maar zij-effect, kijk, ik, heb, uh, ik leer veel nieuwe dingen, ik zit daar goed op mijn plek, ik heb er heel erg naar mijn zin en ja, daar haal ik zeker mijn voordeel uit. En uh, ja, ik, uh, het gaat wel goed met me. Wat heb je daar gevonden wat je hier in Amsterdam niet had? Um, ja, ik ben van nature best wel nieuwsgierig en ik, ik zocht gewoon naar iets nieuws. Nieuw, uh, iets, ja, iets nieuws en... Ik heb voor Marseille gekozen, maar als ik uh, misschien ergens anders was gaan trainen, was het uh, misschien ook wel gelukt. Weet je wel? Dat zou je natuurlijk nooit weten, maar het was meer dat ik op zoek was naar iets nieuws. Ik had, ik had even een frisse, frisse iets nodig en uh, ja, dat heb ik zeker gevonden. Een dik Nederlands record op de 100 meter rugslag. Wat zijn de plannen nog dit weekend op de 100 meter en de 200 meter vrij? Het ja, eerste doel is kwalificeren. En op de 200 meter uh, zal het niet zo moeilijk zijn. Maar op de 100 meter moet ik, uh, wordt het wel een uitdaging. Omdat het natuurlijk... Concurrentie, Concurrentie in eigen land enorm. E, inderdaad, dat zeg je goed. Uh, ik schat mijn kansen op zich wel goed in. Ik je moet bij de beste twee komen hè, van Nederland. Ja, ja dat is uh, inderdaad de tijd. Het limiet zal voor de meesten geen uh, probleem zijn. Het is volgens mij 54,5 of zo. Dus uh, nee, de limiet wordt echt bepaald door de eerste twee. Ik ga het zien. Uh, ja, ik voel me goed. En als ik, uh, als ik het heel goed doe en dan gaan twee mensen me voorbij, dan zei uh, ja, het zo. En dan, uh, dan heb ik het niet gehaald. Maar mijn doel is gewoon om echt een uh, goede stap te maken. En uh, ik heb het op de hondrug al laten zien. En uh, ik heb veel zin in de 200 morgen. En ook heel veel zin in zondag 100 meter vrij. Ja, trainen in Marseille. Dat uh, werpt voor ons nog zijn vrucht af voor Zwemster Femke Heemskerk. In gesprek met Bob van der Tak. Dan uh, het voetbal. Ja, te beginnen natuurlijk met de wedstrijd van vanavond. Utrecht-Groningen 1-0. Utrecht, Utrecht de ban. Al die gelijke spelen. Groningen niet natuurlijk. Vierde nederlaag alweer uh, op rij. En dan hebben we nog een heel weekend te gaan met uh, nogal wat wedstrijden. Gaan we over praten met voetbalverslaggever Jeroen Elshoff. Jeroen, goedenavond. Goedenavond, meneer. Waarbij het natuurlijk vooral interessant is om te kijken hoe de to topploegen zich houden... na zware uh, Europese week. PSV, Twente en, uh, en Ajax. Wie gaat het, denk jij, het zwaarst krijgen? Nou Als ik naar het programma kijk, dan zou ik uh, blind zeggen... dat PSV het zwaarst van alle drie de ploegen uh, zal gaan krijgen. PSV moet op bezoek bij NEC in Nijmegen. Ajax moet naar Willem II en Twente thuis tegen VVV. Nou, Willem II staat laatste, VVV 1 en de laatste. En NEC is thuis sinds 27 november ongeslagen. Vijf duels op rij... Ongeslagen. En PSV moet daar op bezoek zonder toyfonen, die is oh, nog geschorst. Ja. En ze hebben problemen met het maken van doelpunten toch, PSV. Dat hebben we ook uh, ja, de afgelopen week tegen Rangers weer gezien. Dus dan zou ik toch zeggen, PSV krijgt het, het zwaarst. Al won PSV in het kalenderjaar 2011 wel alle uitwedstrijden. Maar ja, ja. Uh, weet je nog hoe, vorige week bij Excelsior? Ja, op. Uh, en, en dat was niet eens de enige wedstrijd die zo ging. Zeg, laten we eventjes luisteren, Jeroen, naar coach Fred Rutte... over dat duel met NEC. Ik dacht dat ze de laatste acht of negen wedstrijden ongeslagen zijn. Behalve dan de allerlaatste wedstrijd. Per definitie zijn, dat, zijn dit wedstrijden die, we, die na een Europese wedstrijd moet spelen... Ja, dan is het vaak is het overleven. Overleven en uh, de manier waarop, dat, dat, is, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Maar uh, je, je wilt altijd wel, ook dat er schoonheid bij zit, maar dat kan niet altijd. Zeker niet in, in zo'n ritme. Dan gaat het alleen om de drie punten. En, uh, en wij, wij gaan er wel heen om de drie punten te pakken. wat zal natuurlijk niet makkelijk zijn, dat weten we ook. Want uh, van tegenwoordig, uh, tegen wie je ook speelt... Als het goed formeren, is een wedstrijd nog meer makkelijk. Ja, dit is realisme ten top, hè? Wat, wat ja, hij Ja, hij, hij is niet zo van de clichés, hè? Nee. Nee. Nee, nee, het goed. Reuze mee. Ja, maar, ja. Nee. Uh, ma maar het maakt het wel duidelijk. Zeg, uh, Twente, dat moet thuis, je zei het al tegen uh, VVV. Je zou denken, het mag geen probleem zijn als je uh, uh, Peter, Sint-Petersburg met 3-0 naar, naar huis stuurt. Maar ja, uh, zo zit de voetbalwereld niet om elkaar, lijkt me. Nee, maar laten we wel wezen. Uh, VVV is, uh, is eigenlijk helemaal niet in goede doen. Mag blij zijn dat Willem II ook nog in de eredivisie zit. want anders dat VVV, denk ik, gewoon onderaan gestaan. Speelt uh, uh, vaak slecht en pakt af en toe uh, en dan vooral thuis wat punten. Um, ja, Douglas is nog uh, geschorst natuurlijk in de competities... een derde van de zes wedstrijden. schorsing. Ruiz is een twijfelgeval. Uh, Twente won afgelopen week, zoals jij zei. Uh, het was een beetje uh, veel van het goede, want zo goed speelde Twente niet. Maar het is heel knap. Twee goals van Luc de Jong. De absolute topper op dit moment bij Twente, samen met Theo Jansen. 21 jaar pas, tien goals in de Eredivisie, ook in Europa... Tref zeker. Dat moet normaal gesproken geen probleem zijn nee. voor Twente. Eén dingetje nog, ja. uh, als je me, me toestaat Tuurlijk. over VVV. Daar spelen twee Japanners, Yoshida en Cullen... Ja. Dat was natuurlijk voor hun een verschrikkelijke dag vandaag. Uh, wel goed nieuws voor die twee. Yoshida, zijn familie is oké. Okay. Zijn familie woont ver van het epicentrum af. Cullen, zijn familie woont veel dichterbij. Maar hij heeft ook contact gehad. Uh, alles is goed. Dus die twee kunnen gewoon in actie komen. En kunnen vrij uitspelen. Uh, ja. Zonder met uh, de belasting van wat er thuis allemaal gebeurt. Ja, dat over uh, Luc de Jong in goede doen bij, uh, bij, bij Twente. Uh, broer Siem, weer gewoon in de spits bij, uh, bij Ajax. Bij het ontbreken van Elham de Wien. Ja, het zit er wel in. Uh, ik geloof dat het nog niet helemaal duidelijk is... Uh, wat er met Elham de gebeurd gebeurt dit weekend. Uh, uh, de Boer wilde er vandaag heel weinig over zeggen. Maar uh, ook uh, naar aanleiding van de citaten die we eerder in de uitzending hoorden... lijkt het me niet uh, voor de hand liggend dat Elham de Wie er gewoon bij is. Uh, dus ja, er wordt er al gespeculeerd over een volgende spits bij Ajax... als ja. Elham de Wie gaat vertrekken. Ja. En de naam is gevallen, hè? ja. We Huntelaar. Ja, <laughs> ja, Huntelaar. Hij nee, zat op de tribune gisteren en de boer heeft met hem gesproken. Uh, na afloop in het spelershome, als Huntelaar zou willen, wil Ajax hem natuurlijk zou je zeggen graag hebben. Ja. Laatste seizoen dat hij bij Ajax speelde, 33 doelpunten in 2007-2008. Maar nu moeten ze dus Huntelaar nog zover krijgen dat hij weg wil bij Schalke... waar het allemaal niet zo lekker loopt. Hij uh, heeft er dan wel zwaar zeven in liggen, maar zit de laatste tijd ook op de bank. Maar ja, hij kostte afgelopen zomer 13 miljoen euro van Milan. Zijn contract loopt nog twee jaar door... Dus er zitten wel wat haak en ogen aan en hij moet dus wel zelf willen. Ja, ook dat nog. Ja, uh, zal ook lekker verdienen daar in Duitsland, uh, neem ik aan. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, nou is dat bij Ajax bij ook niet slecht, maar het zal in Duitsland net ietsje beter zijn. Daarom. Nog wat Goed. over Willem II? Je, uh, Willem II, nou vertel Even eens. kort, ja? uh, Verhulst uh, ging in de fout tegen de Graafschap, kiepte zwak. En dat kost hem de kop. Kujovic gaat kiepen, oud speler, oud uh, keeper van rode JC. Ook omdat de andere keepers bij uh, Willem II geblesseerd zijn... Vandaar dat uh, de trainer het op deze manier probeert. Weer een nieuwe doelman bij Willem II. Eens kijken of dat uit gaat maken. Ja, uh, lastig tegen Ajax lijkt me uh, ja. om, om als keeper te beginnen. Maar goed, zeg, dan hebben we morgen drie wedstrijden. Uh, dan moeten we natuurlijk een beetje een keuze maken. Laten we uh, de uh, Rode JC AZ eruit pikken. Want dan heb je toch over de nummer 6 tegen de nummer 7. Concurrent ook natuurlijk in die strijd om uh, Europees voetbal. Eerst even luisteren naar uh, Rode-coach Harm van Veldhoven. Wat hij te zeggen heeft over deze wedstrijd. Ja, goed, als je voor iets wilt gaan... dan uh dan uh, zijn dit inderdaad de wedstrijden waar het verschil wordt gemaakt. Dus dat zijn toch individuele wedstrijden waar je... Natuurlijk uh, zijn dat zes punten wedstrijden. Maar er komen daarna nog veel moeilijker, hoor. Dus uh, ik wil er niet meer van maken dan dat nodig is. Maar het zijn wel wedstrijden die, uh, die, die een rol gaan betekenen. En uh, het is ook een heel technisch elftal dat ook heel veel kwaliteit heeft. Ja, uh, over clichés gesproken. Uh, uh, maar, maar, ja. Sorry, hoor. Maar toch, de verschillen uh, die worden gemaakt. Waar, waar, waar, hoe schat jij die krachtverschillen in? Nou, ik denk dat de twee ploegen redelijk aan elkaar gewaagd zijn. AZ heeft een wat jonger elftal en uh, Roda is al lang bij elkaar... speelt al uh, ja, zeg maar twee seizoenen met dezelfde elf. En misschien dat daar wat voordeel in, uh, in te behalen is voor Roda. Maar als je nu kijkt naar de stand, uh, zeker nu Utrecht gewonnen heeft... de nummer vier gaat rechtstreeks Europa in... Uh, daar staat op dit moment ADO met 45 punten. AZ staat op uh, 43, Roda op 41. Nou, je kan eigenlijk ervan uitgaan dat Roda gewoon die play-offs gaat halen. Ja. AZ ook. Dus strijden die twee ploegen eigenlijk toch om plek 4, waar ADO op dit moment staat. Want dat is rechtstreeks Europees voetbal. Dus wat dat betreft is het een hele belangrijke wedstrijd. Ja, Roda is thuis uh, ongeslagen dit seizoen. 16 duels is nu op rij. Vorig jaar voor het laatste onderuit vorig seizoen, moet ik zeggen, tegen Feyenoord. Dus wat dat betreft is Roda iets in het voordeel. Um, en dan heeft AZ wel weer het voordeel dat Martens terug is van een blessure... en Wermbloom terug van een schorsing. Kan, want het zijn twee heel aardige ja. ploegen als het gaat om voetbal... kan een heel aardige wedstrijd worden natuurlijk. Ja, zeg dus even voor deze oud-Groningen. Vergeet je nou Groningen of heb je die al uh, bedacht van nou, dat, dat wordt plaats 8 uiteindelijk? Nou, nee, nee, nee Groningen, oh, okay. staat er, Groningen staat er nog tussen natuurlijk op plaats, vijf, nee. op plaats 5. Uh, die kunnen wel gaan zakken... Um, ja. Naar plaats zes. Kijk, Groningen gaat natuurlijk ook gewoon... tenminste normaal gesproken die play-offs wel halen. Um, maar ook plaats 5, dat is gewoon dus play-off voetbal. Ja. Het gaat eigenlijk bij die ploegen... ADO, Groningen, AZ en Roda... en uh, ja toch eigenlijk nu ook nog Utrecht. Al lopen die daar wel weer wat achteraan. Om plek 4. Hè. Dan ga je rechtstreeks Europa in. En dat is toch goud waard. Dat scheelt je een lang seizoen. Iedereen kan op vakantie vroeg. <lacht> en iedereen wil gewoon heel graag op die, op die plek terechtkomen. Nou, Geloof ik. Wel, als voetballers vroeger op vakantie kunnen dan zullen ze niets nalaten om, om, om dat te doen. Nog belangrijker dat is veel belangrijker dan de Europese voetbalspelen. Ja, en de wedstrijdpremie. <laughs> ja. dus, en, en voor wie het een beetje onmogelijk begint te worden... is natuurlijk Heerenveen dat speelt euh, tegen Vitesse. Euh, en Herakles hebben we tegen Excelsior. Moeten we daar nog over hebben of kunnen we dat eventjes laten? Nou, het enige, ah. uh, dat kunnen we heel kort doen... is, ja, okay. is dat Heerenveen, uh, maar dat geldt voor de ploegen... die onderin strijden tegen degradatie natuurlijk ook... als Heerenveen nog een gooi wil doen naar plek 8... zeker ja. Utrecht gewonnen uh, heeft... Moet Herenveen winnen, maar ja. Uh, ik denk dat Jan sowieso wel blij zal zijn met een overwinning. Drie wedstrijden ja. op rij verloren. Die snakte adem. Ja, dat lijkt me. Dan zondag. Programma met vijf wedstrijden. Daarvan hebben we PSV, Twent en Ajax al besproken. Uh, ja, Dan kom je natuurlijk interessant. Uh, de ontwikkeling bij, bij Feyenoord lijkt een beetje op de goede weg. Uh, uh, hopen ze al natuurlijk allemaal in Rotterdam en omgeving. Moeten thuis tegen NAC. Cruciale ja. punten uh, als Feyenoord nog wil... Misschien zeg ik nu hele gekke dingen. Wil meedoen om uh, playoffs? Nou, dat durft het been ook uit te spreken. Eigenlijk vorige week na de overwinning tegen Heerenveen... voor het eerst dat hij hardop zei van... Nou, misschien kunnen we wel omhoog kijken. Wat dat betreft zal... Uh, Been ook niet blij zijn dat Utrecht vandaag heeft gewonnen. Ik denk dat hij liever had gezien dat Groningen daar de punten had gepakt. Want dat verschil is nu, en Utrecht heeft dus een, een, een wedstrijd meer, 10 punten. Dus als Feyenoord wint, dan is het 7. Nou, met het aantal wedstrijden dat je nog moet spelen, is dat mogelijk. Maar is natuurlijk wel heel veel. Um, ja, een ja. NAC zou normaal gesproken, ja, dat, kan je, dat durf je nu eigenlijk te zeggen, eindelijk, voor Feyenoord moeten kunnen, omdat NAC nog nooit in de Kuip won. NAC... Won maar één keer in de laatste zes wedstrijden. Verloor er vijf van de laatste zes. Ja, dus normaal gesproken zou je zeggen... ik zou mijn geld op Feyenoord zetten. Dat is een tijd geleden dat uh, mensen dat hardop zeiden. <laughs> ja. Um, ja, het enige wat, uh, wat daar geldt als het gaat om de personele problemen is dat wie uh, zwaar geschorst is, daarvoor gaat Simon spelen. En Van Dijk gaat kiepen omdat Mulder vanwege het overlijden van zijn vader vorige week, tragisch verhaal, er nog altijd niet bij is. Nee. Goed, eh, la laten we eh, dat verder. Eh, eh, maar we voor het eerst, en hopen maar daarvoor eh, voor Rotterdam. Dan hebben we tenslotte nog de graafschap Ado. Eh, Jeroen, zijn daar nog bijzonderheden? Nou, uh, uh, weinig. Behalve dat Adelwe dus goed doet en de graafschap nog wat puntjes nodig heeft om veilig te gaan. Even kort nog. Uh, ja. Koeman heeft afgezegd als trainer. Hè, die gaat het ja. niet worden bij de graafschap. Kermin, Ten Hag wordt nu genoemd. Uh, Bargas gaat waarschijnlijk in op een uh, uh, aanbieding uit België. En Buis gaat zijn contract uh, niet verlengen bij de graafschap en ja. zal waarschijnlijk naar NAC gaan. Dan hebben we alles wel gehad, denk ik. Dan hebben we alles gehad. gaan we napraten, Jeroen, over uh, Utrecht-Groningen van vanavond. Want uh, Ragnier Niemeijer sprak met de maker van het doelpunt, de Moesje. Was het je eerste balcontact of had je hem al één of twee keer voorbij zien komen in je voeten? Uh, sowieso wel voorbij zien komen. Ik weet niet uh, of hij in mijn voeten was of niet. Volgens mij wel een van mijn eerste balcontacten. Ja. Vierde goal, uh, wat gebeurde? Ja, corner en uh, werd dacht ik, verlengd door, uh, ik dacht door Stemman. En uh, ja, kwam het voor, geloof ik. Nou, dat is dan waar je voor gehaald bent, toch? Ja, nou ja ik was uh, nog niet helemaal fit genoeg om uh, te beginnen van het begin. En, uh, ja, ik merkte ook wel, uh, conditioneel was het nog niet uh, helemaal best. maar uh, ja... Dit uh, zat er wel aan te komen, zo, zo erin komen, zoveel minuten ongeveer. Wist je dat gisteren al dat je nog niet klaar was voor een basisplaat? Want toen leek het toch wel een beetje door te schemeren van nou hij in de punt van Wolfswinkel erachter, dat idee. Ja, dat was wel een beetje de bedoeling, ja. Alleen uh, ja, in overleg toch gedaan, uh, vanaf het, niet vanaf het begin te beginnen. Omdat uh, ja, vorige keer dat we dat gedaan hadden, was er uh, nog niet helemaal goed uitpakken als ik uh, weer geblesseerd ga ik dan dezelfde enkel. En uh, ja, ik was nog niet helemaal klaar om uh, vanaf het begin te beginnen. Dus speelden zes keer gelijk. Uh, hoeveel ja, spanning staat er dan op vanavond... om toch een keer weer eens zeker thuis een overwinning te pakken? Ja, je moet uh, thuis uh, natuurlijk winnen. Uh, dit was denk ik een hele belangrijke wedstrijd voor de uh, play-offs. En uh, ja, ik denk dat het uh, lekker is dat we drie punten in eigen huis hebben gehouden. Hoe heb je de afgelopen uh, weken naar de ploeg gekeken? Want uh, ja, al die gelijke spelers moeten toch op een gegeven moment... ook misschien iets in de hoofden doen? Ja, het is natuurlijk is altijd, als je van de kant kijkt... Is het is natuurlijk altijd uh, lastig. Uh, ja, je wil helpen natuurlijk en... Uh, maar uh, ja, we verloren niet. Dat was in ieder geval positief. En, uh, ja, je probeert zo snel mogelijk weer fit uh, om bij de groep te komen. En belangrijk te kunnen zijn voor het team. Nou, dat is wel gelukt lijkt me. Ja, vandaag wel gelukkig wel, ja. Ja, dat zei Frank de Moesje tegen verslaggever. Ragnar Niemeyer, opluchting daar in Groningen. Wat hebben we dan nog tenslotte te melden? Nog een beetje buitenlands voetbal. Italië, Brescia, Inter 1-1, zoals de tegenvallen daar in Milaan. En FC Köln won in de Bundesliga met 4-0 van Hannover. Dan hebben we alles gemeld op deze vrijdagavond. Zometeen hier op Radio 1 met het ogenmorgen met Thijs van der Brink. En morgen is natuurlijk meer sport op Radio 1. Vast wel de hele dag door.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 En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. Ja! Want als Dennis wint, dan winnen zijn vrienden ook! <middels> en dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja! Winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Ga nu naar vriendenloterij.nl. Was het zelfmoord? Of moord? In De Macht van de metresse lost René Diekstra een eeuwenoud raadsel op: De Macht van de metresse.